Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Opnieuw is een lichaam van een gijzelaar aangekomen in Israël. Hamas droeg het stoffelijk overschot van de gijzelaar vanavond over aan het Rode Kruis. Het is het dertiende lichaam dat naar Israël wordt gebracht. Hamas moet alle 28 overleden gijzelaars overdragen... is afgesproken als onderdeel van het staakt het vuren in Gaza. Israël vindt dat de terugkeer van de lichamen te langzaam gaat. Hamas werpt tegen dat het niet over voldoende apparatuur en kennis beschikt... om de lichamen te vinden of te identificeren. De klimaatplannen van eurocommissaris Hoekstra staan aan onder grote druk. Hij had zijn plannen al afgezwakt... maar dat is voor sommige Europese landen nog niet genoeg... Donderdag buigen regeringsleiders zich over de plannen. Hoekstra publiceerde in juli het nieuwe doel voor 2040... een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van 90%. Grote EU-landen vinden dat zo ambitieus... dat ze denken dat het plan te veel problemen oplevert voor de Europese economie. Het lichaam dat vorige week door een boer werd gevonden op een akker in Abbenes is van een man. Dat bevestigt de politie aan de regionale omroep NH. Een misdrijf wordt uitgesloten. Wel wordt nog onderzocht of het slachtoffer mogelijk uit het landingsgestel van een vliegtuig is gevallen. Appenes ligt op een aanvliegroute van Schiphol. De politie verwacht dat het onderzoek nog wel een aantal maanden zal duren. Een Zweedse voetbalclub uit een dorpje met 800 inwoners is landskampioen geworden. Melby AEF won vanavond met 2-0 van Göteborg en is niet meer in te halen. De club uit het zuiden van Zweden promoveerde twee jaar geleden naar het hoogste niveau. De ploeg heeft een van de kleinste budgetten van de competitie. De directeur van Mjobi zegt vooral te investeren in goede scouts die nieuwe talenten ontdekken. Het weer vanavond en vannacht veel buien. Het koelt af tot een graad of 12. Ook morgen is het wisselvallig. Het wordt dan 15 of 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 bij alweer het tweede uur van deze feestelijke 200ste aflevering van Play It Loud en 22ste uitzending van Play It Loud Live. Een van de vijf thema-uitzendingen waarbij ik elke maandag aandacht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 en heb het eerste uur al met hen gesproken over hun bandgeschiedenis... hun belangrijkste invloeden... en het ontstaan van hun eerste album, Wrong Hands, dat in 2020 verscheen. En nu, vijf jaar na de release van hun debuutalbum... Wrong Hands keerde Obstructor op, op 26 september terug... met een album dat klinkt als een nucleaire storm. Een filosofische wake-up call. Post-extinction, zoals het album heet... Wer wat er gebeurt nadat alles vergaat en wat er na, daarna nog overblijft. Dit tweede uur praat ik uitgebreid met de heren over hun groei sinds het debuut... het schrijfproces en het verhaal achter de nummers... Heren, nogmaals uh, ontzettend leuk dat jullie er zijn vanavond. Ja? En natuurlijk Dankjewel. onwijs bedankt voor jullie ja? komst. Dank uh, je wel. Hebben jullie dit naar jullie zin tot nog toe? Ja, zeker. Lekker bier, lekker taart. Ik vind het wel top. Ja, maar mooi om te horen. Uh, dat doen we net tenslotte allemaal voor. <laughs> ik wil jullie nogmaals van harte feliciteren met de release van Post Extinction. Uh, we hadden het voorafgaand aan het interview natuurlijk al een beetje gevierd met de taart. Je zei het net al. <laughs> een traditionele gepersonaliseerde play taart En heeft die lekker gesmaakt, heren? Heerlijk. Absoluut. Ja, maakte ja. naar Zandloper. Ja, echt. <laughs> ja, dat is, uh, vat ik op als een compliment. Ja. Zeker. <laughs> uh, de rest uh, mogen jullie uiteraard meenemen voor uh, Max. Of als jullie zelf natuurlijk nog een stukje willen. Het album is inmiddels alweer bijna een maandje uit. Uh, hoe is hij tot nog toe ontvangen? Is hij al veel beluisterd? Best veel kocht, veel. Verrassend veel, ja? denk ik zelfs. Ja, Volgens mij teken. zaten we nu op Spotify van het hele album al over de 5000 streams heen. Zo. In ja. de totaliteit. Dat is niet ja. Ja. Ja. Dus dat is uh, ja, voor een maand tijd is dat best, eigenlijk best absurd. Ja. Voor, voor, niet ja. voor ja. ook een tweede album, als je het ja. zo bekijkt. Ja, ja, absoluut man. Ik wou net zeggen. Ja, ja. En cool. allemaal vrijwillig, hè? En allemaal ja, vrijwillig, ook, ook, inderdaad. Geforceerd. Echt, hè? Ja, precies. Ja, dat is alleen maar mooi. En Albert verscheen, net zoals zijn voorganger, uh, digitaal, maar ook uh, fysiek, hè? Ja. Zijn er nog plannen om deze ook op cassette of vinyl uit te brengen? Daar is hij te lang voor. Of is hij te lang, <laughs> ja. We wilden hem op vinyl doen. Ja. En hij is volgens mij echt drie minuten te lang of zo. Oh. Uh, dus dat zou betekenen dat we hem op dubbel vinyl moeten uitbrengen. Ja. Dat betekent ook dat je twee nummers per kant krijgt... en dat we Nomads 2 twee in tweeën moeten splitsen. Dat is niet dat ideaal, niet. Nee. nee. Dus um, ik ga er niet vanuit dat deze ooit op vinyl uitkomt. Maar zeg nooit, nooit. Je weet het niet. En de cassette? Want dat is tegenwoordig ook weer hip, hè? Ja, ik weet niet hoeveel tijd er op een cassette kan. Ik heb ook geen idee, eerlijk gezegd. Daar zouden we even in moeten duiken. Ja, maar als dat ja. inderdaad iets is wat, uh, wat een beetje aanslaat... is dat zeker wel leuk om naar te kijken. Ja, ja zeker weten. Goeie dat je het zegt. Ja, toch? <laughs> en uh, wanneer begonnen jullie met het schrijfproces voor Post <laughs> Extinction? <laughs> nou, uh, waar al al kwam al Wrong Hands uit? Ja, precies. In 2020. <laughs> ja, <zo vind> je <laughs> ja. toe. Maar toen had je al een nummer af. Ja, vier ja. Van, ja. Al vanaf. Uh, volgens mij is uh, Geocentric of Post Extinction een van de twee. Die lag al voor de helft klaar voordat Wrong Hands uitkwam. Oké. Okay. Uh, die dus ja. hebben jullie nog uh, gespeeld toen? Uh, volgens mij op de show in patronaat. Ja, ja, ja die hebben we net gespeeld. Uh, die staat ja. ook op YouTube. Die staat op YouTube. Ja, ja. Ja. Moet ja, je ja, allemaal even checken. Allemaal checken. Nee, ja, maar uh, uh, ja, we hebben dus echt wel uh, vijf jaar lang uh, zijn we ermee bezig geweest. Ja. Um, en uh, ja, ik weet niet dat, dat schrijfproces duurde gewoon heel lang, omdat uh, we hadden een heel specifiek uh, beeld van hoe het album in elkaar moest zitten. Mm het -hmm. begon ook echt met een met een tijdlijn uitschrijven, want we wilden gewoon heel duidelijk een tijdlijn hebben vanaf heden tot aan uh, hypothetisch uitsterven van de mens. Ja. En dat een beetje invullen met feiten die we nu hebben. En een beetje hypotheses en science fiction hier en daar. Mm -hmm. um, dus die tijdlijn hadden we uitgeschreven. Er kwam uit van, nou, er moeten ongeveer twaalf nummers uitkomen. En we konden al een aantal ideeën en nummers die we hadden... konden we daarin inschuiven. Ja. En er blijven de lege vakjes over die je moet gaan invullen. Ja, en dan begint het. Want dan kun je de helft van je riffs en je ideeën die je hebt, die kun je weggooien. Want die passen niet in het verhaal. <laughs> dus dan duurt het ineens heel lang voordat ja, je een album precies. hebt. Ja, ja. Ook uh, menige frustratie uh, daarover geuit met elkaar. Kan me um, menige ja. honderden versies van één bepaald nummer uh, oh, ja, gezien. Dat, ja. oh, niet oh, veel uh, ja. graven aan de muziek. Ja, ja het was... Um, kijk, we hadden gewoon heel veel ideeën. En dat is leuk. Maar als die ideeën allemaal niet passen, dan is het ineens heel demotiverend. Ja, inderdaad. Um, dus er zijn wel een aantal nummers... die hebben echt, echt wel de meerderheid van een jaar gekost... voordat ze echt af waren in de vorm dat wij dachten van ja, dit is het. Ja, precies. Is maar uh, ik vind wel dat het het waard is geweest. Want als ik het nu luister, het hele album... dan ben ik er wel van a tot Z helemaal trots op en tevreden nou ja. mee. Dus, nou, dat mag je zeker zijn. Ja. Ja. Hard werken is goed uh, beloond in dit geval. En uh, hadden jullie ook uh, vanaf het begin al het idee... om een conceptalbum te maken over het einde van de wereld? En, ja. en wat daarna komt? Of je ja. dat aan de weg? Nou, we hadden eerst het nummer Post Extinction. Tenminste... Uh, nou, een maar. aantal riffs daarvan. Mm -hmm. En uh, ik had het idee voor die titel. Um, ja, dat pakte wel aan. Dat was wel een pakkende titel. Ja, zeker. En uh, nou ja, als je dan een beetje gaat praten over de rest van het album. Um, ja, dan kwam eigenlijk het idee van wat nou als we er gewoon een concertalbum van maken. Dan noemen we het ja. gewoon Post Extinction. En dat is een, een onderwerp waar je gewoon heel veel over kan schrijven. Ja, zeker weten. Um, want er gaat waarschijnlijk nog heel veel gebeuren voordat de mens uitsterft. Maar je kan het ook wel samenvatten in een aantal ja. nummers. Dus ja, dat was best wel een... Uh, een, een hele vroege beslissing om er een conceptalbum van te maken. Ja, ja. Dat snap ik. Was het ook, uh, wat was de grootste uitdaging? Uh, was het meer de technische kant of juist de thematische kant? Ik denk allebei wel. Ja? ja, we waren heel erg de grens aan het opzoeken van wat kunnen we nou eigenlijk qua uh -huh. spelen, qua schrijven, maar ook qua opnemen. Ja, um, ja en dan moet je het ook nog in thema blijven. Je kan, je kan wel heel dodelijk zeggen: van oh, dit is een death metal nummer over dode mensen. Mm -hmm. Dit is een punk nummer over dat de regering zuigt. Mm -hmm. Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Nee, we willen wel gewoon een. een uh, het, het doel was om elk nummer luisterbaar te maken. Maar als je het in zijn geheel luistert, het album, dat het wel een conceptalbum is. Precies. Nou, maar... dat is, uh, dan moet je ineens specifiek gaan schrijven. Ja, ja. ja dat is uh, lastig. Ja. ja. Nou ja, het, uh, het album uh, klinkt uh, overigens rauwer, rauwer, massiever en uh, gecontroleerder dan uh, Wrong Hands. Uh, was het een bewuste keuze in de productie of was het gewoon een uh, natuurlijke evolutie? Allebei ja. Allebei ook weer. Ja, uh, sowieso een natuurlijke evolutie omdat we gewoon in de tussentijd heel veel geoefend hadden. Ja. Uh, veel meer nieuwe informatie hadden van wat kun je nou het beste doen. Ook qua software, uh, qua plugins voor het opnemen hebben we best wel wat leuke nieuwe dingen aangeschaft. Ja. En... Um, ja, dat. Ja, ik, denk, ik denk wat ook heel erg geholpen heb is toch uh, die extra paar oren ja Want kijk weet dat. je uh, jullie zaten toen met wrong hands waren jullie of met z'n tweeën of met z'n drieën als uh, Jesper erbij zat nu had je standaard vier paar oren wat kon luisteren wat, wat ideeën kon geven dat. wat kon zeggen hey ik hoor hier net even iets anders want als we dat omlaag trekken, wat gebeurt daar? Ja. Dus dat hielp ook echt wel mee met het geluid, zeg maar, het kwaliteitsverschil tussen Wrong Hands en, uh, en hier. En nu, ja, ja. precies. En, en hoe hebben jullie de, de balans gevonden tussen de trash, de death en de speed metal uh, op het album? De agressie en de energie, maar ook ruimte voor sfeer en dynamiek? Ik denk dat het ook weer een beetje natuurlijke groei is daarin. Ja, ja gewoon uh, spelen wat wij vet vinden klinken. Mm -hmm. En uh, daar komt dan dit uit. Ja, ja. oké, okay. heel goed. Uh, zijn er nieuwe invloeden of benaderingen die jullie in dit album hebben durven toelaten... die op wrong hands niet uh, aanwezig waren of nog niet aanwezig waren? Um, ja, ik denk vooral, vooral invloeden van um, die, die wat ja, hoe zeg ik, dat technisch wat gewaagder zijn. Ja. Hè, omdat we, nu, we hadden best wel door dat we... Um, dat, dat onze skills op het instrument... gewoon wat hoger lagen dan hm. eerst. En ja. dan uh, verbreed je heel erg je horizon. Ja. Dus dan kun je meer gaan kijken naar, uh, naar prog. Niet per se prog metal... maar gewoon oude prog uit de jaren 70 en 80. Ja, een beetje Pink Floyd. Uit, zeg maar. Pink Floyd, ja. maar ook veel uh, King Crimson bijvoorbeeld. Ja. Camel, um, dat ja. soort dingen. Ja. Ja. Gentle Giant heb ik ook veel geluisterd. En ja. daar kwam dan ineens ook wel weer uit van... oh, maar je hoeft niet in 4-4 te spelen. Nee. Je hoeft niet de, de mineur pentatonische toon... Al ja. altijd maar te doen. Oh ja. um, dus ja, ik denk dat we ons daar een beetje meer in hebben laten gaan. Gewoon ja. van, het hoeft niet allemaal saai en standaard. Het mag best wel een beetje experimenteel en gewaagd. En, uh. okay. ja. post Extinction extension draait om wat er gebeurt na de apocalypse. Hoe ontstond dat idee? Um, nou ja, het is best wel een hedendaags iets. Van, uh, ja, je ziet een heleboel dingen om je heen die gewoon, die gewoon echt fucked zijn. Ja, <laughs> en iedereen doet maar een beetje zo van... oh, maar nou, dat gebeurt gewoon. Ja. En dat is toen ook gebeurd en toen ging het ook weer over. Dus ja. uh, dat is gewoon een cyclus van zoveel jaar. Nee, dat is nee. bullshit. Het uh, gaat gewoon niet goed. Het <laughs> ja, gaat zeker niet goed, nee. En um, dat, is, uh, dat is best wel een heel inspirerend iets... Um, en ja, wat het dus eigenlijk is... het is vanaf het eerste nummer tot aan het laatste nummer... leven we toe naar, uh, naar de uitsterving van de mens. Mm -hmm. Uitsterving van de mens vindt zeg maar, plaats, rond het, plaats rond het nummer... Armageddon en Extinction Overture. Dat mm -hmm. is echt een beetje de ontknoping. Ja. En dan heb je post-extinction... en dat nummer kijkt echt terug op de, de tijdlijn, zeg maar. Ja, precies. En, uh, dus ja, het is inderdaad een reis naar en dan post-extinctie is het enige nummer wat er echt op terugkijkt. Ja, precies. Ja. En wat betekent die post-extinctiefase voor jullie? Is het een wedergeboorte, een waarschuwing of een cynische blik op wat er van de mensheid overblijft? Het is een onvermijdelijk iets, denk oh, ik. Ja. ja, en dat klinkt misschien heel wappie of heel uh, mm -hmm. overdreven, maar dat, dat denk ik echt. Ik ja. denk echt als wij zo doorgaan als mens, dan is het, het gewoon... Uh, op het einde, mm, ja. ja. ja. En, uh, maar ik denk wel dat het een wedergeboorte is voor, voor de wereld. Ja, voor de aarde. Ja. En dat vind ik een heel... Uh, best wel een romantisch iets, op een hele gekke manier. Ja. Uh, als ik, hoe ik het voor me zie... is dat je echt uh, hele vervallen steden hebt... die gewoon overgroeid worden... door planten ja. en er stroomt weer... vrij schoon water en er leven... vrije, niet stervende dieren. <laughs> uh, ja, dat vind ik best wel een... Uh... Zoals die man uit uh, Jurassic Park zei... Life will find its way. Ja, exactly. Ja, ja, exactly. Ja. En uh, dit uh, concept, is dat puur fictief? Of zit er verwijzing in naar de huidige wereld? Ja, dus. En, uh, om, met onze omgang met uh, technologie, natuur en macht. Ja, mm -hmm. ja? ja het is, uh, er zijn twee stukjes die zijn een beetje science fiction. Dat mm -hmm. is uh, Nomads. Ja. Uh, nou, er bestaat uit twee delen. Uh, en Nomads 1 is zeg maar gezien vanaf aarde. Dus mm -hmm. wij als mensheid sturen... Ja, een selecte groep mensen de, de ruimte in om uh, elders op een andere planeet... in een ander universum ja. voor te planten. Een Planet B, zoals we het genoemd hebben. Ja. Uh, en Nomads 2 bekijkt eigenlijk diezelfde tijdlijn... vanaf die nomads in dat ruimteschip. Ja, okay. uh, dat is echt een beetje science fiction. Um, onbedoeld een beetje ge gebaseerd op uh, Interstellar. Ja. Um, en ja, de rest zijn eigenlijk best wel hele actuele dingen... echt wel gebaseerd op wat er nu gaande is. Okay. Daar gaan we het zo ook uitgebreider over hebben natuurlijk. Ja. We gaan dieper in op de betekenis van elk nummer op het album. We begonnen in tweede uur met het instrumentale Grand Metropolis... waarmee het album opent. Is dat de beschaving op haar hoogtepunt vlak voor de val? Het is een huidige samenleving. En mm -hmm. of dat een hoogtepunt voor de val is of niet, daar moeten we maar achterkomen. ik komen we straks achter, inderdaad. <laughs> wat stelt deze metropolis voor? Een symbool van beschaving, hoogmoed of verval? Uh, nou ja, het stelt een soort neppe hoogmoed. Uh. Ja. Okay. We denken van, uh, oeh, we hebben een enorme stad en iedereen heeft werk. Uh, uh, alles gaat goed, want uh, er is overal beton waar we kunnen lopen. En er zijn overal treinen en auto's. En, mm -hmm. uh, het gaat allemaal goed, maar dat is ja. nog niet waar. Nee. En dit uh, moet een beetje de, uh, de eindeloze cyclus van, van de dagelijkse dingetjes uh, inplanten bij mensen. Ja. Ook als je, als je luistert, er zitten heel veel loepjes in die constant rond blijven gaan. Uh. Ja. We hebben onszelf ja. ook opgenomen. Ja. Uh, ja. ja. Wel die dagelijkse dingen deden. Ja, ja. klopt. Dat zijn allemaal als elf- Toeterende geluiden en zo. Ja, dat is allemaal voor jullie. geluiden. Ja, oh, okay. Dat soort zaken. Oh, nee. ja, ja, het is wel heel leuk om daar uh, om echt goed naar te luisteren als luisteraar. Kijken wat ja. je allemaal vindt. Want er zit bijvoorbeeld ook een stukje in dat ik uh, op Haarlem instap in de trein. En dan hoor je me inderdaad. Hoor je die deur? Die, die, die, die, die, oh, ja. Hoor je me open gaan. Uh, ja, Moeten ze dus echt gewoon vaker luisteren om alles te ontdekken. Er zitten echt heel veel ja, leuke dingetjes. Heel erg soort Where's Waldo? Maar dan. Nice, nice. Hoe hebben jullie muzikaal geprobeerd die grootheid en dreiging over te brengen in deze? Openingstrack, Je hebt het met die, die samples denk ik geprobeerd of oh, iets anders. Ja, inderdaad in de intro track dus Grand Metropolis hebben we echt al geprobeerd om het heel overweldigend te maken, heel mm -hmm. overprikkelend. En het nummer daarna, de uh, duality of the machine, die sluit daar eigenlijk op aan. Oké. Okay. Uh, en ook daar qua muziek, heel erg chaotisch. Heel snel. Uh, we hebben er ook voor gekozen om daar een, een, een rare time signature in te doen. Het is geen 4-4 okay. het is iets van 7 en 9 door elkaar heen of zo. Oké. Okay. Um, dus dat, dat maakt het een beetje ongemakkelijk om naar te luisteren. Ja. En dat, dat moet een bepaalde emotie oproepen bij mensen. En dat is ook een vrij kort nummer, vrij heftig nummer. Dus het is echt een in-your-face opening van dit is de situatie hoe het nu is. Ja, oké. Okay. Ja. We gaan hem zo draaien inderdaad. Uh, uh, gaat het nummer ook over uh, onze afhankelijkheid van de machines? Of um, het verlies van de controle? Nee, het gaat er meer over dat um, heel veel mensen die, die prijzen de, onze samenleving... zoals we het nu hebben met mm -hmm. alle nieuwe technologie... en ook heel met, met AI, hoe dat allemaal overneemt... Mm -hmm. Uh, dat dat, dat presenteert dus als iets heel moois, als een hele vette ontwikkeling. Maar dat is eigenlijk een beetje om te verdoezelen dat het, dat het helemaal niet is. Ja. Dat er op de achtergrond echt heel veel stuk gaat en, en fout gaat. En dat er heel erg veel mensen de dupe zijn van hoe goed wij het hier hebben in het Westen. Ja. Uh, dus dat is een beetje de tweezichtigheid van die, van die machine. Wij hebben het heel goed, maar er zit echt een hele duistere kant aan die eigenlijk niemand durft te zien. Oké, okay. duidelijk. En hoe speelt het nu maar in op het thema van de moderne wereld? Die zijn eigen einde veroorzaakt? Um, ik denk dat het een beetje borderline apocalyptisch klinkt. Oh, ja. um, maar nog wel, uh, ja, nog wel als een gewoon metal nummer. Gewoon okay. iets, uh, het had een beetje moeten klinken alsof het op Wrong Hands had kunnen staan qua musicaliteit. Mm -hmm. muzikaliteit. Okay. Dankjewel. Dus uh. Nou, dan gaan we de Duality of the Machine dus nu horen. Uh, met afsluitend ISOS. Dat staat voor In Search of Salvation. Yes. Respectievelijk nummer 2 en 4 op het album. Daarover zo direct meer. worden In Search of Salvation, of ISOS, afgekort na Duality of the Machine. Op het album krijg je tussendoor natuurlijk eerst nog jullie allereerste single Geocentric te horen. Maar daar kozen jullie niet voor vanavond. Uh, Geocentric lijkt te draaien om menselijk zelfgerichtheid. Uh, is dat een kritiek op hoe we nog steeds denken dat alles om onszelf draait? Ja. Ja. ja, eigenlijk ja. wel. Eigenlijk ja. wel. Ja. Heel goed geval. samengevat. Ja, ja. Ja. Top. Het was het allereerste voorproefje hè, dat op 6 juni verscheen van het nieuwe album. Hoe waren de reacties van het luisterende publiek op dit eerste nieuwe nummer van jullie? Positief. Een lange tijd, ja. Ja, zeker. Ja, dit was een nummer wat we al een tijdje live speelden ook. Ja. Uh, en we, we kregen, kregen van veel mensen de, de reactie uh, van ja, vet dat ik hem nou ook thuis kan luisteren. Ja, precies. Ja. Dus dan hoef ik niet meer naar jullie te komen kijken op de show. Nou ja, dat, uh, dat was ja. wel dat, uh, een oh, beetje de algemene reactie. oké okay. ja. okay, Top, en ook veel gestreamd? Uh, ja, best wel. Yeah? Ja. We hadden gedacht dat deze het meest gestreamd zou worden, maar oh, dat ja? was uh, Armageddon. Armageddon die is volgens mij opgepakt in Spotify in een playlist ergens. Oh. Wow. Dus die heeft uh, nice. meer streams. Oké, okay, beter. Uh, Bij uh, ISOS in Search of Salvation, die we net hoorden, klinkt het alsof de mensheid een, een laatste poging doet zichzelf te redden. Is dit een punt waarop de mensheid beseft dat het te laat is? Ja, ook weer ja, heel ook goed ook samengevat. Weer helemaal goed ja. Ja. Oh, ja, dat was letterlijk de naam, uh, de werktitel die we hadden, ja. Uh, uh, besef. Ja, ja. Dus drop-day-besef, zo hadden we hem genoemd volgens mij. Ja, ja, ja. inderdaad. En, en wat betekent Salvation in de context van het album? Verlossing, ontsnapping of zelf? Ja, het is een klein beetje het besef van, oh shit, we hebben het echt wel verneukt. Ja. Oh, oh, help ons. Ja, ja, wie gaat je helpen dan? Ja. Dat moet ja. niemand, dat heb je zelf verneukt. Je hebt het zelf gedaan, ja. Ja. Ja, precies. Echt zo. Dus, ja, dus het is een beetje een soort wanhoopskreet. Ja. Uh, voordat je in die stroomversnelling terechtkomt van de rest van het album, die echt de de snelle aftaking van de mens uh, benadrukt. Right. Ja. Nice. Uh, dan Komen we uit op uh, nummertje vijf op het album. Een uh, korte intermezzo. Before you became with the sun. Deze titel is poëtisch. En dreigend tegelijk. Ja. Uh, op wie of wat slaat dit you? Um, ja, you als mensheid eigenlijk. Okay. Het is uh, hoe ik het uh, een beetje ingedacht... Uh, ingebeeld had toen ik het schreef. was, uh, ja een soort, soort almachtige persoon. Een god of misschien mm -hmm. iemand die zich voordoet als een god. Yeah. Die... Um, eigenlijk iemand lokt van... hey man, als jij dit onbereikbare doel wil bereiken... wat jou helemaal kapot gaat maken... ik ben er voor jou, man. Ja. Ik ga jou helpen dit te halen. Ja. En uh, naarmate die persoon steeds dichter bij het doel komt... Het schijnt een beetje door van... ja, maar dat doel ga je nooit halen. Maar ik haal daar profijt uit. Ja. Fuck jou. Ja. Ja. Dat is eigenlijk een beetje de titel. En okay. uh, ja, dat, is een, dat kun je ook weer... in een heleboel verschillende manieren interpreteren. Ja. Uh, ik laat het ook een beetje over aan de luisteraar. Ja. Yes. <laughs> um, ja. Oké. Okay. En is dit een persoonlijk moment binnen het groter verhaal of blijft het op wereldschaal? Hmm, ik denk wel op wereldschaal. Ja? Misschien klinkt het wat persoonlijker omdat, ja. het, uh, omdat ik het ook zo ingesproken heb. Ja, precies. <laughs> maar uh, ja, nee, het is zo hoe je het wil interpreteren. Kijk, als jij dit als een persoonlijk iets voelt, ga wat doen aan je leven alsjeblieft. Ja, precies. Maar als jij dit op, uh, op uh, grotere schaal ziet, ja, dat is ook, uh, ook onderdeel van wat ja. het kan betekenen. Ja? Inderdaad, ja, dat is ook zo. Uh, hoe vertaalt de muziek hier de overgang van vernietiging naar zuivering of verbranding? Ja, het moet. Uh, de muziek achter uh, Before You Became One With the Song moest een beetje klinken als. iets dromerigs. Alsof, alsof je even. Um, alsof, je, alsof je even oud gaat. Weet je? Ja. je gaat even oud en je zit in een soort van. Ja, een soort van tussenwereld of zo. Weet je wel? Mm -hmm. Alles is een beetje dromerig, wazig om je heen. En uh, je ligt daar een beetje in een soort rook. En er is, er is iemand die spreekt jou toe. Okay. En dat moet het een beetje zijn in de, in de algemene zin van. wow, er is heel veel gaande. Stop. Even een realisatie momentje. Ja, precies. En, uh, en daarna, inderdaad, de chaos van de rest van het album. Yes. Ja. En dan gaan we naar uh, Nomads 1. Ja. De, op de helft vinden we dat uh, nummer. Uh, die gaan we zo horen. Uh, nomads 1 suggereert een nieuwe fase. Zijn dit de overlevenden na de ramp? Um, wellicht. Ja. Wellicht. Ja. En wat symboliseren de Nomads in jullie taal? Uh, nou, dat was eigenlijk een vrij letterlijk scenario. Oh. Uh, maar dan meer de sci-fi kant van het verhaal. Um, er worden een aantal mensen van over de hele wereld geselecteerd... met sterke eigenschappen. Bijvoorbeeld, mm -hmm. um, ik weet niet, een hele gespierde man... of iemand met hele sterke genen... of iemand die uh, heel aantrekkelijk is... zodat het makkelijk is voor te planten met die persoon... in een raar scenario. Mm -hmm. um, en Die mensen worden dan zeg maar, in, een, in een ruimteschip de ruimte ingestuurd... In de hoop dat ze ooit een nieuwe planeet vinden waar ja, zij dus kunnen settelen. Ja, kunnen settelen en het mensenras zo ideaal mogelijk kunnen voortplanten. Ja, precies. En dat is er eigenlijk ook voor de mensen die achterblijven. Een soort van ja, laatste hoop van oké, okay, jullie gaan daarheen en wij blijven hier achter om gewoon te sterven eigenlijk. Ja. Mm -hmm. okay. en, en waarom uh, hebben jullie gekozen voor uh, dit thema in twee delen te verdelen? Eén en twee. Ja, het lenen zich er gewoon voor om super episch te worden. Ja, precies. Ja, ook met een klein beetje in de achtergrond, zeg maar. We hebben nog het idee. Mocht dit heel erg lekker uitvallen. dat wij nog een soort van spin-off-EP'tje willen gaan maken. Misschien ooit op een dag. Over die Nomad zelf. Kijken wat daar nog op dat schip allemaal bezig gaande is. Want voor nu, het idee hier met Post Extinction is. die krijgt kort van hun mee. waar zij mee bezig zijn, en meer niet. Ja. Verder is het alleen nog maar hier op aarde kijken... wat, er, nou ja, wat wij niet overhouden van de wereld eigenlijk. Ja, ja. Ja. En ja, dat hele gedeelte met die nomads... dat laten we een beetje expres links liggen... om daar nog eventueel op uit te kunnen breiden. Ja, ja. oké. Okay. Nou, bedankt weer voor jullie toelichting. Ik ga hem instarten met de perfect aansluitend... de derde single van het album uh, Absence. Daar horen we natuurlijk na overloop weer wat meer van, van jullie. Tot okay. zo. En Absence. Aansluitend worden jullie achter elkaar in dit laatste blokje van vanavond. Van mijn speciale gasten, Obstructor. Uit het mooie Haarlem. Ik kan ik niet vaak genoeg zeggen. Ik vraag de heren naar de betekenis per nummer. Komend van hun op 26 september verschenen nieuwe album Post Extinction. De titel Absence klinkt als een moment van stilte na de chaos. Klopt dat ook? Een muziek? Um, nee, ik zou het echt? meer uh, als schrijver zijn er dan uh -huh. nu. Wederom, luisteraar mag het zelf bepalen. Ja, uh, als schrijver is dit echt uh, ook weer een realisatiemoment van... de hele wereld het gaat helemaal naar de getver. En dat komt omdat wij afwezig waren met ons gezonde verstand. Ah, okay. Dat is eigenlijk wat er ook weer heel direct eigenlijk wordt bezongen in het nummer. Okay. Het is een nummer met weinig beeld, beeldspraak. Mm het -hmm. is een hele directe tekst. Ja. En uh, ook expres ervoor gekozen om het een kort nummer te maken. Ja, precies. Ja. En, en wat ontbreekt hier? Want Absence wijst naar uh, ontbreken. Ja, bij, denk ik. De ja, ja, ons, uh, ons, ons gezonde verstand. Ons gezonde verstand. Dat is Oké. Okay. Ja. En is dit nummer bedoeld als een reflectiepunt uh, binnen het album? Um, ik zou niet zo zeggen een reflectiepunt. Meer een uh, klap in, je gezicht. Klap in je gezicht. Ja, ja. ja. ja een ja. maai op je kaak. Ja, <laughs> okay. Absence, uh, verscheen als derde single van het album. Uh, van de keuze dit nummer als single uit te brengen? Uh, we hebben gekozen voor de drie singles. Omdat ze alle drie een hele andere kant van Obstructor laten zien. En uh, we wilden eerst uh, Geocentric, Nomads 1 en Isos Toen? <laughs> Ik weet niet eens. Ik weet niet of derde. derde, derde wilde doen. Doen. Volgens mij Isos hadden we op de planning. maar, ja, maar ja. inderdaad. Uiteindelijk gekozen om uh, Armageddon en Absence daarbij te doen. Omdat uh, Armageddon is wat trager. En een andere, andere gitaartuning dan mm -hmm. wat we normaal doen. Uh, en Absence was dan weer het snelste nummer van het album. Ja. Dus dan konden we meteen... Een heel breed scala aan, ja, aan verwachtingen. De stijl een beetje wat uh, ja, precies. Ja, naar buiten brengen. Oké, okay, nice. Uh, dan komen we dan bij het tweede deel van Nomads. Uh, Nummer 8 op het album. Hoe verschilt Nomads 2 van het eerste deel? Is dat een voortzetting of juist een transformatie? Um, het is deels overlap en deels voortzetting. Okay. Uh, dus uh, ja, ze delen een klein stukje van de tijdlijn. Mm -hmm. um, tot op het moment dat uh, de, de Nomads in Nomads 2... zeg maar. De, de ruimte in zijn. Mm -hmm. En vanaf daar is het echt zijn eigen tijdlijn, zeg maar. Ja. En uh, Nomads 2 wordt dus voornamelijk... textueel gezien vanaf het ruimteschip... waar de nomads op zitten. Mm -hmm. uh, en die maken eigenlijk daar... Um, uh, komen ze tot de realisatie... dat dit een soort setup was. Hè? Ze zijn nooit verteld dat ze niet meer terug zouden komen... Ja, naar de aarde. Dat, en dat het dat een one-way trip was. was. Ja. ja, en dat wordt beschreven voornamelijk in de interlude... van okay. het album. Daar wordt heel duidelijk weergegeven... Hè, ze hebben... Uh, ze hebben contact met iemand van aarde. Uh -huh. En dat contact valt ineens weg. Okay. Uh, dat is misschien een klein beetje het science fiction deel. Want als je <laughs> zo ver weg bent van aarde, dan kun je niet zo met elkaar praten. Alsof je aan het bellen bent. Nee. Dat hebben we er wel in gedaan om de flow nee. van het nummer te doen. Ja, precies. En wat ook wel leuk is, is die interlude. Als je die luistert van OM's 2. Die uh -huh. hebben Dennis en Jury samen ingesproken. Okay. Okay. En ja. we, hebben echt, uh, ja, we hebben ze echt zomaar met elkaar laten bellen. Dus Dennis stond bij ons in de studio. Ah. En we hadden naast de microfoon tegen ja. mijn telefoon aangelegd. Okay. En Ik ben gewoon in de hal gaan staan. Ja, hij stond en, uh, in de gang uh, <laughs> stond te bellen. Ja. Dus dat, dat telefoon-effect wat je hoort, dat is ook echt de telefoon. Mm -hmm. Dus dat was wel een leuke, ja, nee. leuke ervaring om ook te doen. We gaan er ook naar luisteren als ik hem op ga zetten. Dan dank jullie wel nog voor de cd. Daar gaan we zeker naar luisteren. Maar vanavond niet, dus. Nee. Uh, zit er muzikaal een verband of contrast met Nomads 1 dat iets zegt over de evolutie van de wereld in jullie verhaal? Um, ik denk niet zozeer dat er een. Uh, ja, hoe zeg je dat? Nou, er, er, er wordt echt op een hele grote reis gegaan... Hè? Ja. In, in Nomad 2. En dat, uh, zeker als, als iemand die... later aanhaakt hè, bij Obstructor... Uh, voelt dit ook echt als de centerpiece. Het, het grote, epische stuk van het album. Ja. Uh, dat merk je duidelijk. Uh, ja, in de verschillende movements... die het nummer heeft. De interlude, de koordjes uh, die erin zitten. Okay. Nou, uiteindelijk ook de solo's. Ja, uh, zit erin. Ja, he? ja, dus, ja. Ja, het is ja. gewoon veel groter... Ja, episch, je het, ja, je gaat de weide, het weide heelal in, als ja. het ware. En dat, uh, ik, ik vind dat dat ook zeker eraan te horen en dat is. Dat is mooi vertaald naar de muziek ja. dus. Ja. Yes. Oké, okay. na het tweede en uh, het laatste deel van Nomads komt het nummer de bio-intervention die we zo gaan horen. Uh, intervention klinkt als een omslagmoment. Wie, of wat grijpt hierin? De natuur. De natuur, ja, okay. het is, uh, Dit is eigenlijk het eerste punt dat we echt kunnen terugkijken naar de aarde nadat die nomads uh, de ruimte in zijn geschoten. Mm -hmm. En uh, ook belangrijk om te snappen... per nummer, uh, we hebben het hier niet over... van nou, gisteren gingen ze de ruimte in, vandaag gaat het kut. Nee, het zijn echt, uh, <laughs> echt wel decennia die daartussen zitten. Ja. En de bio-intervention is inderdaad... Uh, de natuur neemt terug wat wij hebben afgenomen. Hebben. En dat betekent ja. dus ook dat wij daar niet bij horen... bij dat verhaaltje. Ja. Um, en uh, Dus ja, het is eigenlijk een hele, hele brute onderbreking... van de flow die wij als mensen hebben. Gewoon... De mensheid wordt opgeslokt door de natuur. De natuur is veel sterker dan de mens. En dat ja. proberen we duidelijk te maken, textueel en muzikaal in dit nummer. In dit nummer, alright. Uh, spelen biologische of technologische thema's ook nog samen hierin? Uh, even denken hoor. Ja, sowieso biologisch. Ja. Uh, technologisch ja. zit er volgens mij niet zo in. Nee, nee, nee het is echt puur, wel... Uh, biologisch. Ja. ja, het is echt puur. Uh, ja, wij worden gewoon overgroeid door de natuur. Precies. Ja. The nature takes back. Helemaal goed. Nou, bedankt voor deze toelichting wederom. We gaan ernaar luisteren en zijn daarna weer bij jullie terug. Ook wij naderen langzaam, maar zeker in het einde van deze avond. Tot zo. Oh. Ja, welkom terug deze laatste keer vanavond. Het zit er weer bijna op helaas, maar niet voordat we eindigen... met een aantal slotvragen en natuurlijk een toepasselijke laatste track. Ik heb het over jullie tweede single The Armageddon... dat op 25 juli is verschenen en waarin de hel echt losbreekt. Armageddon voelt als een absolute hoogtepunt van vernietiging. Hoe hebben jullie muzikaal de ultieme chaos willen neerzetten? Uh, sowieso uh, hebben we de keuze gemaakt om hier uh, de gitaren lager te stemmen. Mm -hmm. uh, al onze muziek is in, uh, in E-standaard en dit was in D-standaard, dus okay. een hele stap omlaag. Ja. Uh, en dat voegde heel erg toe aan de, de lompheid van het nummer. Ja. En uh, toen hebben we er ook uh, bewust voor gekozen om een hele simpele, hele lompe riff voor het grootste deel van het nummer te gebruiken. Ja. Um, en dat, dat, ja, dat moest echt iets heel. Iets heel lomps aantonen, iets heel uh, onprettigs, zeg maar. Iets heel ja, onheilspellends naars, misschien. Ja. ja, iets naars. Ja. Ja, right. uh, we gaan er zo natuurlijk. Uh, oh nee, is dit nummer het einde van de oude wereld trouwens? Of is het het begin van een nieuwe? Eind van de oude. Ja. ja. Je wordt ook weer heel letterlijk in uh, bezongen wat er allemaal gaat gebeuren. Oké. Okay. Uh, dat, je, dat je inderdaad. Um, dat je gewoon overspoeld wordt door modderstromen, dat je gewoon helemaal kapot gedrukt wordt door, door lava en dat uh, uh, je verdrinkt in regen, je, je wordt verpletterd door omvallende bomen. En, uh, ja, dat zijn gewoon allemaal dingen die, die kunnen gaan gebeuren, want de ja. natuur die is echt veel sterker dan jij. Zeker. Dat sowieso. Ja. We hebben ja. er al uh, redelijk wat vaker mee te maken gehad, hè? Dus, uh, Tegen ja, de wind in fietsen en zo. Uh, ja. Och, ja, precies, <laughs> die ja, wind. <laughs> Dan uh, hebben we hier een nog nogal wel last Ja, dat erger uh, dan in uh, nou, neem denk ik. En we gaan zo direct dus wel afsluiten naar Magenta luisteren, Maar eerst behandelen we nog even de laatste twee nummers van het album. Extinction Overture en de titeltrack. Uh, Extinction Overture uh, voelt als een moment van reflectie. Een tussenstuk richting het slot. Waarom uh, die klassieke titel Overture? Uh, en is het een instrumentale brug naar post-extinction? Ja, dit is dus eigenlijk... Um, je kan het een beetje zien als de, de, de closing credits van, uh, van de mensheid... Ja. Dus het is inderdaad een, een orkestraal stuk. Mm -hmm. Vandaar ook de titel, dat Overture in de titel ja, zit. Um, ja, en dit moet eigenlijk heel dramatisch samenvatten van... we zijn er niet meer. Nee. En daarom hebben we er ook voor gekozen om het instrumentaal te maken. Van, als er geen mensen zijn, dan kunnen ze ook niet zingen. Nee. Ook niet gitaar spelen, nee. maar goed. Dat hebben we. Nee. <laughs> we moesten ergens iets doen. Ja, <laughs> maar... Um, ja, dus dit is inderdaad echt een beetje de, de, de closing credits van, van de mensheid. Ja, all right. en dan tot slot de afsluiten, natuurlijk, post-extinction. Uh, wat ja. blijft er over aan het einde van dit verhaal? Is er hoop of juist leegte? Uh, voor de mensheid is er geen hoop. Geen hoop. Maar nee. we hebben nog wel de Nomads. Ja. ja, ja precies, ja. Maar daar ga ik nog niks over ja, zeggen. Oeh, nee, oh, spannend, dit zijn. Nee, maar. Het, <laughs> Het is inderdaad gewoon na de mensheid. Het zijn geen mensen meer. Er is natuur, er zijn sporen van vernietiging. Maar dat symboliseert ook iets heel moois. Want dat betekent ook dat alles wat wij onderdrukt hebben... komt weer terug. Dat heeft allemaal weer de kans om te leven. En dat is natuurlijk heel menselijk om te denken van... de mensheid stopt, dus alles stopt. Dat is helemaal niet waar, man. De mensheid is maar zo'n klein dingetje van kleine klein, pieter-peutereg dingetje van de grote wereld inderdaad. zagen we maar een beetje met COVID, hè? Toen uh, we de straat niet meer op mochten... en de natuur uh, ja, ja. kwam ook uh, eigenlijk uh, weer terug. Ja, en dan uh, zie je hoe snel het De gaat. stad in, zeg maar. Ja. Ja. Heel wat bijzonder. Ja. Zeker. All uh, Wat hopen jullie dat de luisteraars voelen... na het horen van Post Extinction van begin tot eind? Um, ik hoop dat er toch een... Uh, als je echt geluisterd hebt naar de nummers... Uh, dat er toch wel een sens is van... wow... Dat hoop awareness, ik. Awareness. Ja, ja, ja awareness. Maar ook dat je, dat je net zeg maar bent, bent geraakt door een soort sonische explosie. Uh -huh. Dat hoop ik. Ja. Uh, ik heb dat in ieder geval wel. Als ik uh, het album van A tot Z geluisterd heb... en ik heb ook de teksten... Uh, nou, ik heb ze in mijn hoofd zitten, dus ik hoef ze niet mee te ja, lezen. Precies, maar, ja. dan, dan heb ik wel iets van... ja, damn. Dat is mijn eigen verhaal wat ik hier heb opgeschreven. En toch denk ik wel van... oeh, dit voel ik. Ja, dit komt binnen. Ja. ja, en ik hoop dat de luisteraar dat ook wel op een bepaalde mate ervaart. Dat hoop ik ook. Nou, Zeker. Bij mij heeft hij al indruk gemaakt. En ik ga te zeker... Een Snel luisteren naar dit nieuwe album. Dank jullie wel nogmaals. Ontzettend bedankt voor jullie antwoorden... en inkijk op het concept van jullie nieuwe album vanavond. Tot slot wil ik van jullie weten... waar de mensen het album kunnen aanschaffen. Hebben jullie Bandcamp? We hebben Bandcamp, staat de CD helaas nog niet op... maar we hebben wel live shows en daar kun je ze wel komen kopen. Als ik ze niet vergeet mee te nemen. Ja, sorry, Groningen. En voel je je vooral vrij om gewoon een DM'tje op Insta... of op Facebook te sturen naar ons. Mocht je iets willen hebben, ofwel een CD'tje... ofwel een shirt... Ja. Cool. Stuur ons ja. gewoon een DM, want dan kunnen we het naar jullie opsturen. Dus ja, voel, voel je vrij. Okay. En als je in de buurt van Haarlem woont, kom ik het gewoon langsbrengen, man. Geen probleem. Dat Kijk. ook, nou, ja. Normaal tof. Nou. En uh, waar en wanneer kunnen we jullie binnenkort live aanschouwen? Nou, dit jaar nog. we zijn er net gekomen dat ik dat dus niet weet uit mijn hoofd. Oh. Deze laat ik bij tennis <laughs> spelen. <laughs> uh, We spelen tennis op, uh, <laughs> op 7 november spelen wij in The Cave in Amsterdam. Sweet. En op 8 november spelen wij in JC Complex in Herengewaard. Right. En daarna spelen we nog 13 december, maar dat is echt veel weer een tikje verder weg, mooi tegen de kerstdagen aan, spelen wij in Bredius Woerden. Bredius Woerden. Met, nou, grindpad. Ja, met, grindpad. met grindpad. Oh, helemaal vet. Ja. Ja. Nou, misschien kom ik daar wel naartoe. Met grindpad dan wel. Ja, natuurlijk. Ja, oh, oké, Marcel. Hoi. <laughs> <Ja, ja. laughs> uh, wat kunnen we de komende tijd van jullie verwachten nu het nieuwe album uit is? Alweer begonnen met het schrijven van nieuw materiaal. Mogen jullie daar nog niks over melden? Uh, nou, we mogen alles. <laughs> nou, ja, We zijn zeker al de achtergrond uh, wat nieuwe ideeën aan het verzamelen. En uh, ja, Post Extinction heeft te lang geduurd voordat het uh, af was. Mm -hmm. Dus dat willen we nu niet zo lang op zich laten wachten. Nou, uh, ja, we richten er wel op om gewoon uh, binnen de kortste keren lekker op, op weg te zijn met het nieuwe album. Oh, okay. Maar uh, daar hebben we nog niks concreets over. Het is nog in het uh, beginstadium oh, dus. Ja, precies. Ja. Ja. stadium plannen. Ja. Yes. ja. ja. Nou, we zijn... Uh, Benieuwd, ik blijf jullie uiteraard volgen Nogmaals onwijs bedankt voor jullie komst vanavond En aanwezigheid bij Play It Loud Ik vond het erg gezellig, jullie, uh, leuk uh, jullie te spreken Ik wens jullie heel veel succes met de band toe in de toekomst En wie weet tot snel uh, bij een van jullie live shows ja. Wel thuis voor zo direct yes. en, en ik bedank mijn luisteraars weer voor het luisteren vanavond En hopelijk tot volgende week Dan maar achter de knoppen wanneer Ben Verrode Weer mag aantreden met zijn Black and Death Metal programma Play It Loud Underground En van nu verlaat ik jullie zoals beloofd met Obstructors' tweede single Armageddon En mijn laatste woorden, horns up en stay metal Yeah. Do my hole. Yeah. Bye. <laughs>